Van 9 uur. Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. Verkiezingen in de Indiase deelstaat Kashmir zijn uitgelopen op rellen. Er zijn zeker zes doden en meer dan honderd gewonden gevallen. Separatisten hadden opgeroepen tot een boycott van de verkiezingen. Ze gooiden stenen en brandbommen naar stembureaus. Toen ze stemlokalen probeerden te bestormen, opende de Indiase politie het vuur. Door de onrust bleef de opkomst steken op 6,5 procent. Mogelijk kan er later opnieuw worden gestemd. De separatisten in Kashmir eisen onafhankelijkheid of aansluiting bij Pakistan. De Egyptische regering heeft het leger ingezet om belangrijke gebouwen in het land extra te beschermen. Dat heeft president Sisi bekendgemaakt naar aanleiding van de aanslagen op Koptische kerken eerder vandaag. Vanochtend ontplofte een bom in een kerk in de stad Tanta... en een paar uur later was er een zelfmoordaanslag... voor de ingang van een kerk in Alexandrië. In totaal vielen er 43 doden en ruim 100 gewonden. Beide aanslagen zijn opgeëist door islamitische staat. Bij Egmond aan Zee is een partyboot omgeslagen. De elf opvarenden hebben het overleefd. Volgens de regionale omroep NH ging het om een bierboot... waardoor die omsloeg is niet bekend...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 Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1223 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gast en voor de komende twee uur. En we gaan beginnen aan twee uur. En new age muziek hier op je eigen lokale radio. Het, is, het allereerste album is van uh, Richard Dylan.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 Flor, el calor de quien se una. Yo creo en el sol, mirando a la luna. Creo en el esfuerzo, oh, confío en mi fortuna. Quien ha visto a Dios en el cielo o en las dunas? Yo le veo en el amor, y en la mano que me acuna, mi maré. Como ella, ninguna. Sentido al menos una vez. Ik zweer dat ik Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ik moet doen. Ik ik moet doen. Ik ik moet doen. Ik ik I'm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 One, one, one, one. one, two, one. one, two, one.